Wij beginnen de les 30 van 3 edits beginnen. Pagina 9, de regel 31. Gam naxsuru wa nwa'ir hata'am el hashinu arishon. Shibyarnu leil.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 op de manier dat, dat we het ons eigen maken. Gaan zor, w, uh, laten we ook, uh, ook terugkeren en uitleggen de reden, en de eerst van het eerste verschil. Het verschil tussen de ASEA en de overige werelden. Ja, ze bejaar nu, dat we hebben geuitgelegd. Bovenaan. Ze juist welk verschil is er tussen de wereld ASIA en de overige werelden. Kiet 32 baal lam ASEA, ja. want in de wereld ASEA, de gaarde pneemide staat stegen op de drie bovenste van het inwendige van de ASEA. Steken op naar de drie onderste van de jetzera van het uitwendige punt. Ach, gaar de jetzera, de pnimit Lolu ela, 33 begit zo niet, de malgoedde bria, punt. Ach, gaar de let op maar de drie eerste van de wereld Yitsira inwendige daarvan. Stegen op alleen maar naar 33, de regel 33, naar het uitwendige. Let op, naar het uitwendige van de malgoed van de bria, niet naar de uitwendige, het uitwendige van drie, van de drie onderste, drie onderste zijn hoger, dat is net zo goed, je zot. Maar daar stegen zij op naar het uitwendige van de malgoed van de bria. 33 na de punt waar dergelijke zijn, my bria, le en op dergelijke manier is het ook van die bria naar de atzeloet. Ook daar zijn de drie bovenste van die bria, dat dus is even een toelichtingje uh, buiten de tekst om, is op dezelfde manier dus, analogiewerking. Ook daar, ook daar zijn de drie bovenste van die bria, het inwendige daarvan, stegen op naar alleen maar naar de het uitwendige van de malchut van de acilut. En niet naar de drie onderste van de wereld wereldacilut, oftewel ne gine, zo hoort je 33 na de punt. Weet aan, maar daar waren jeter me hoe ze ze Shell vier en derde had je boer. Schoor is tchilat birkat ashachar ad baruchshamar. Hakol huutikuna siya kanuta vijf en derde. Tiolama siya hu kolob pchnat. Hamal goed. 33 na de, de tweede punt. Wat de amada waar en de reden daarvan is. En de reden, der, reden, en de reden daarvan wordt, wordt, uh, meer, wordt meer duidelijk voorras betekent expliciet, meer expliciet, meer duidelijk duidelijker, uh, want, uh, want dat deel van door door het door het volgende, want dat deel van de van spraak 34 van de Jibor, zo hoor je dat dat het, het eerste is die in in allen de eerste die in allen is, Sheho, Mint, Gelaat, let op, dat het deel, welke deel het eerste deel is, welke deel is um, vanaf, van het begin van de zegeningen, van de ochtendzegeningen, in het gebed, ja, van het begin van de ochtendzegeningen, tot Baruch Shamar, tot dat stuk dat zegt, Baruch Shamar, gezegend is hij die zij Enzovoort. So Akoel goed, ik kon Asia. Let op, dat is allemaal de wereldcorrectie van Asia. Kan zoals het bekend is. 35, dat is. Maar Asia, hoe? Kulop, geen allemaal goed. Want de wereld Asia is helemaal, het aspect, maar goed. Duidelijk. Of wij spreken van de wereld Asia in onszelf of we spreken van de malgoed, is het eigenlijk hetzelfde. Alleen malgoed zeggen wij, uh, dat bedoelen wij, de algemene, de algemene sfera, de vijfde sfera, van ons partso, onze parzoef, of, of, of, uh, of de wereld, of uh, parzoef, wat dan ook. Als wij zeggen malgoed, dan bedoelen wij dan de sfera malgoed. Maar als wij we zeggen wereld, bedoelen wij, we, uh, wereld je ja, dan bedoelen we ook die mal goed, maar bedoelen we al wereld, bedoelen we een hele uh, reeks van krachten die er zijn, die in, daarin zijn. Dus niet alleen uh, de verhouding tussen de sfera en de wereld is net zoals de verhouding tussen, let op wat ik probeer even parallel te trekken, het is net als de verhouding tussen de ziel, een ziel van de mens en het heelal. Zo kan je een beetje dat vergelijken, dat, dat je het ziet. Het, het, het, het beantwoordt aan dezelfde, het heeft dezelfde uh, wetmatigheden. De sfera, want alles, we hebben geleerd, we weten dat uh, niets bestaat in het algemene wat niets bestaat. Wat niet bestaat is in het kleinste detail van de schepping. Detail en kleinste detail waaruit de schepping is opgebouwd is een sfera. Duidelijk. Sphira een Sfera is de kleinste bouwstof van, eigenlijk, van, de, van het uh, geestelijke gedeelte van het heel. Van alles wat leeft. Een sfera is, is een, als het ware, is een, uh, een celletje, het kleinste celletje, de, de, de een DNK van, zo te zeggen, een DNK van het geestelijke DNK. Is een sfera. 35 naar de punt. We lagen, baolamot, heilunim. Alle vij, scharidej ki kun asiyale mata, zes en dertig shan om rima ta. Iet a knoop hinaat bagar, zeven en de rak ad malhut de en het kennet, alideitikun, attachton, shel, asiya. gam ken, asiya, shel, 38 briya. Ach, jotair, le mala, een jeholin, lalot. Goed kijken wat we wat wij doen. Op deze manier weten wij wat wij bereiken met ons. Wat wij doen, duidelijk, wat wij doen met ons gebed, en niet zomaar een vader in de hemel, geef mij, een brood, geef mij een dagelijks brood, wat is dat voor een gebed? De mens spreekt, doet zijn mondje open, een beetje emoties erbij, een beetje zijn verdriet erbij, en dan zegt hij zoiets, wat doet er? Duidelijk. Wat gaat hij daarmee opbouwen? Psychologisch gedoe. Goed opletten. Dus wij moeten weten wat wij doen. Wij moeten voelen, ervaren, dat wij stegen op, van een lagere naar een hogere, van een hogere weer naar nog een hogere, en dan weer naar boven, en dan weer naar beneden. Dat, die bewegingen moet je voelen in jezelf. Ik vertel jou echt, dat uh, waarlijk, wat, dat... Met al dat gedoe, met al het leren van de traditionele Torah, wat ik had geleerd, wat het volk Israël doet. Dus met al die traditionele leer, wat zij dan traditioneel leren. Had ik nooit gevoeld al die, uh, uh, hoe zeg je dat, traptreden. Ze hebben geen traptreden. Ze hebben alleen één traptreden horizontaal, want dat is wat zij doen, dat is ook wat hun, hun grote geleerden zeggen, ja, door grote geleerden, zoals de, de Tov, die had gezegd wel eens, die kwam de synagoge binnen, het leer, het leerschool, de, hun leerschool binnen, en kwam binnen, en, en zaten daar vele studenten, in de Taalmoed Academie, en dan Yeshiva, en hij kijkt zo naar al die boeken, die daar open geslagen werden, en zij zitten daar, boe, boe, boe, boe, boe, boe, zeggen zij ze, en zij kijken naar hem, en hij zegt, uh, ik zie wel de boeken open liggen, ik zie wel de letters dansen hier, boven de tafel, maar, Nee, geen letter is opgetrokken bij, naar boven, naar de hemel. En zij leren alleen hier en blijft alleen hier. Ook hun leven blijft alleen hier. Ook zij sterven alleen hier met een hoedet. ze gaan de graf in en al hun leren graf de, gaat de graf in. En niets komt naar boven, omdat zij weten niet op welke manier. Eh... Uh, zich met de schepper te verbinden, men kan zich niet anders verbinden dan via Yeshua en te gaan naar Yeshua. Let op: Yeshua zei: Ik ben de weg, de waarheid en de liefde. Dus je moet gaan naar Yeshua. Zonder verbinding met Yeshua is niets, absoluut niets. Dus wat het volk doet is alleen maar een kinderlijk spel. Wat het uitverkoren volk doet, is, is, is, is, een, is een kinderlijke bezigheid, en het is erger dan kinderlijke bezigheid, want als een volwassen mens doet, speelt nog als kindje, dan, hoort hij niet in de, dan, dan is hij eh, eigenlijk eh, beantwoord hij niet aan de normen van het bestaan, ook niet voor zichzelf en nog voor anderen. Ook zij dat doen het precies hetzelfde. Uh, de weg, de waarheid in de liefde, dat is Yeshua. maar hoe op te trekken naar Jeshua, de weg naar Yeshua. is, let op, is gegeven, heel erg belangrijk wat, ik, wat bij mij opkomt om te zeggen, de weg naar Jeshua is gegeven in Etzcheïm, en wat wij leren in de pre-Etzcheïm, pre dus die, de structuur van de boom des levens te komen, tot het leven, de boom des levens, let op, de boom des levens, wij moeten de boom groeien, net zoals de boom des levens, moeten wij ook gaan van naar, uh, naar Yeshua toe, uh, dat is de weg, daarom zegt Yeshua, ik ben de weg, de waarheid en de liefde. Eigenlijk wanneer de mens komt de weg, dat is wat wij doen, dat wij, dat wij gaan uh, naar Yeshua wij komen tot de uh, wij leggen de weg helemaal op door uh, die vier fasen heen. Dan komen we tot de waarheid. Duidelijk. Maar tot de, de waarheid, let op wat ik probeer te zeggen. Dan komen we, gaan, komen we op het niveau van de waarheid. Dat is het niveau dat wij kunnen gaan. Eh, het niveau, let op, niet de sfera van Moshe, sfera daad. Maar het niveau van sfera daad. Goed opletten. Er zijn sferot, er zijn het niveau van kilim, het niveau van het. Uh, er is sphira, ket, er is een kli, ketter, oftewel, um, waar, waar dat alleen maar één lichtje heeft, nergens. Maar er is, is bijvoorbeeld een niveau, niveau van het, van het niveau ketter, wanneer alle vijf kilim al gecorrigeerd zijn. Dat is het niveau van ketter. Precies hetzelfde zeggen wij, het niveau van uh, de weg, wat Jezus zegt, ik ben de weg, dat is het niveau, om te, van, te, van het, om te komen, van het niveau, uh, mal goed, wanneer alleen maar één kli is, en één licht neffes, wij noemen dat wanneer dus alleen, uh, dat, dat, dat heet dat één niveau, één kli. Ketter, we weten het beter te zeggen, één klier ketter met een één klier, een een klier. ketter met het licht nefes. Dat heet het niveau uh, mal goed. Herinner je nog, bijzonder belangrijk om het verschil te zien. Anders zeg ik steeds, ga naar boven, we gaan naar de ketter, naar de ketter. Wat bereiken wij dan wanneer wij komen eerst naar de ketter, naar de sfera ketter, naar Yeshua? Dan bereiken wij alleen maar het klier, klier nefes, uh, sorry, klier. Uh, ketter met het licht nevers. het kleinste van het kleinste is. Dat is dat ja duidelijk. En dan gaan we van de kli. Als we daar kracht ontvangen, gaan we naar de volgende kli, naar een lagere kli, kli van Moshe. En in het algemeen via de middelste lijn. Natuurlijk, natuurlijk gaan we eerst naar de kli Chochmah, dan de kli Bina en dan de kli dat, Maar ik zeg het via de middelste lijn. Dat wij komen tot vervolgens daalt, uh, gaan wij corrigeren, de volgende klik, klik, dat via de middelste lijn. En dan komt het licht roer daarbij, en dat betekent, het niveau van de partsoef komt, het niveau van de partsoef, let op, niveau van zeer en Alleen maar twee hebben wij, twee keten en, en dat in de middelste lijn, dat is alleen maar niveau van... Zeer het niveau van de Zeer Maar de klie hebben wij al, klieketteren, en Kli daad. enzovoort. So Precies hetzelfde is het wanneer wij spreken van wat Yeshua zegt, ik ben de weg, de waarheid en de liefde. Want Yeshua zegt, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Ik ben de klieketter en ik ben ook de klie, maar goed. Daar, waar ik zal, zal ik, daar zal ik mij manifesteren bij de Gmartiko en de Gmartiko. Wat betekent dat hij zegt, ik ben, de, ik ben de, de weg, de waarheid en de liefde. De weg die jij ja, moet afleggen van de atheretjesot via Ari, want Ari is de manifesteert ons, äh, laat ons zien, breng, bracht äh, het licht van Yeshua, bracht de weg van Yeshua, bracht naar ons toe. Dat is Ari. Dus hier leren we dat van Ari te komen tot, dekli, tot, tot het niveau, let op, niet het decli, maar tot het niveau van dat. Niveau van dat is, betekent al vier kilim te hebben met vier lichten. Dan, en dan is de eerste keer dat ik het zeg. Dan komen we tot de waarheid. Het niveau van, het niveau, let op van, het niveau daad. Niet de klidaat, alleen de klidaat, waarbij we alleen maar twee kilim hebben van boven, alleen maar, nee, alleen maar ketter en daad. Alleen met, het, met twee lichtjes alleen licht nevers en roeg, wanneer wij omhoog gaan, maar wanneer wij omlaag gaan, en dan hebben wij het niveau eh, verkregen we dan het niveau nervus, het niveau roog, het niveau neshama en dan het niveau van van gaya. ja alleen maar hagat, eh, het niveau van zestiende van de gaia. Dan bereiken we het niveau van daad. Dat is dan het niveau van um, waarheid. Maar de waarheid is nog niet alles, mijn vrienden. Let op, goed opletten, dat de waarheid altijd spreekt. We hebben het. Ook, we zien het ook, dat uh, de Torah spreekt steeds over de met, want het is ook overeenkomt, ook natuurlijk, met, met, de, met de daad. Dat is dan de emet. Maar... In, het, in, de, in de middelste lijn. Maar dan. Bestaat nog een, de derde component. Liefde. Uit deze drie. Wat Yeshua, die Yeshua ons brengt. De weg, de waarheid en de liefde. En de liefde. Om de liefde te verkrijgen moeten wij komen. Boven het verstand. Tot het niveau van. Keter. En natuurlijk ook wanneer wij opstegen, wanneer wij ons, eh, ons eh, wens om te ontvangen voor zichzelf, onze vier stadia eh, uitdunnen, verdunnen tot de klik. Keter, natuurlijk ook dan ontvangen wij liefde, al is het maar liefde op het niveau van eh, malgoed, niveau malgoed, let op. Maar betekent dat wij zijn opgestegen naar de klieketter. we hebben niets meer, alleen maar de klieketter. en andere vier, de overige vier kilim zijn als het ware, we hebben prijs gegeven, want daar hebben we geen, nog geen kracht om te werken, om daarmee, daarin te werken, daarmee te werken, omwille van het geven. Daarom hebben we alleen maar klieketter, maar liefde hebben we ook daar, alleen, al is het maar liefde, niet via onze kieling, maar de liefde van Yeshua. Duidelijk. Ook, ook wij dan ontvangen alleen maar liefde dan via Jeshua ontvangen we deze liefde. Maar het is nog niet de liefde, het is liefde als het ware die op een uh, afstand een beetje is. Het is wel in ons, en het is wel in ons, want wij bekleiden dan de kiel maar het is nog niet... Het is, de kracht daarvan is erg zwak, het is alleen maar het, het niveau van mal goed, alleen maar het licht nevers. Maar, to, wat zegt Yeshua, zegt ons, ik ben de weg, de waarheid en de liefde, bedoel je dan, eh, de volmaaktheid die de mens ontvangt door op te steken? let op naar Yeshua, en afdalen van Yeshua naar je eigen kilim. Dat is de weg, de waarheid en de liefde. De mens moet deze weg uh, opgaan en vervolgens naar beneden gaan. Net zoals Moshe, wat Moshe deed. Moshe ging de berg op, dat is de berg op, dat is ook in jouw waarneming moet het ook... Uh, Zo'n gevoel zijn dat jij de berg opgaat wanneer jij stijgt op naar Jeshua. Het is opgaan. Het is echt uh, net zoals eh, zo het um, inspannend is om de berg op te gaan. Zo is het ook inspannend om op te komen naar Jeshua. De weg doen, de weg passeren naar Jeshua. En het is ook nog, nog, ook nog net zoals normaliter is het uh, met de berg het geval. Is als je de berg begint opgaan, dan is het nog niet zo steil uh, om op te gaan. Maar hoe hoger je gaat, hoe, hoe steiler het wordt, hoe moeilijker het wordt, hoe verticaler het wordt de weg om omhoog, uh, omhoog te klimmen. Eerst loopt men omhoog, de berg vanaf het, uh, de voet van de, uh, voeten van, voet van de berg. Loopt men gewoon gerustig, stap voor stap omhoog, maar het is nog niet steil. Daarna kan men niet meer, daarna gaat men met de krukken, met alle touwen, etc. gaat men klimmen uh, om de, omhoog, omdat het, het wordt Steiler en steiler en steiler. Zo is het ook de weg naar omhoog. Zo is het ook de weg naar Yeshua. En dat laatste stukje is het onmogelijk anders te doen dan naar de top, dus naar de, naar de Anders dan do door boven het verstand te gaan. Dat betekent net zoals in uh, het opklimmen op naar, op naar, naar een berg dat men dat op, een touw, op touwtjes niet loopt, maar alleen maar niet loopt met zijn eigen voeten, rechts en links met twee voeten, zoals het in de lagere gelederen, tot en met de, uh, de top, tot het laatste stukje van wat net zo overeenkomt met de kliketter. Maar vanaf de klidaat naar de top, naar de kliketter, is het, is het niet meer klimmen, maar... Door een touwtje hangend, met een, hoog, met een hoofd omhoog, de benen die doen de touw uh, vasthouden, en zo klimt men dan uh, hangend uh, naar de top, naar de klieketter. Um, 33. 33 na de tweede punt. Wat aan de daarvarie termen vooralsnog zijn en de reden daarvan, die reden die wat die meer expliciet is, duidelijker daarvan is, is omdat dat deel van de spraak, nog een keer zeg ik het, omdat da, dat deel van de spraak, 34, dat deel, dat, dat het eerste deel is van het gebed. Welk deel van het gebed is vanaf het begin van de ochtendzegeningen bij Birgata Shachar, tot, tot eh, Baruch maar tot dat stukje wat heet Baruch maar hij die zegt, Baruch maar gezegend is, hij die zei en het is geworden. Hakol kun ikun asiyah, dat is allemaal de correctie van de Asiya, zoals het bekend is. 35 ki olam asiya u loopt, goed. Want de wereld Asia is helemaal malgoed, aspect malgoed. Daar was het, dat was, daarmee was het begonnen, um, um, mijn uitweiding over de, deze kwestie van malgoed en de wereld Asia. Dat is hetzelfde, alleen de verhouding is dat als sfera ten opzichte van een part, zo van de wereld, als de ziel van de mens ten opzichte van, het heelal zelf. Welachen en baolama Baulamot baolamot ailonim. Alleva ish alide tikuna siya lamata zesendertig januamri mata ita knopkinata malchut shabem. Shemkinata siya shabehololam vaolam welachen enkor bagar zeifendertig de lot rak ad malchut abriya. Ah, niet kende dat hij dik onaartoon schreef, sjiak, hij huggam kende sjiak, zel, arzachtendertig bria. Ach, jeter, lemala één je hollen laalot. 35. We lachen, maar we moeten in de hogere wereld een halveaar. Mocht dat, mocht het genoeg zijn, dat door door de correctie van de Asia beneden die wij zeggen nu in het gebed 36. Hier tak noep, genotamalgoed, zullen gecorrigeerd worden de aspecten van de malgoed die in hen zijn in deze werelden. Shem, welke wereld, dat die zijn het aspect Asia die in, de wereld, in de elke wereld is. We geen enkel bagar de lot, en daarom is er geen kracht in de gaar van de Yitzhakara, in de drie bovenste van de Yitzhakara, om op te stegen, anders dan tot, uh, tot de malchut van de Brija. Dus daarom is er kracht, kunnen we zeggen, van de, bij de gaar. De drie eerste van de Yitzhakara hebben alleen maar de kracht om op te stegen naar de malchut van de Brija. Aan ah, het Ali talidei tikun, welke malchut mal van de Bria wordt gecorrigeerd door de lagere tikun van de Asiya. Die hugam Asiya, want dat is al eveneens, eveneens de Asiya van de Bria. Dus alleen de, alleen de malchut wordt gecorrigeerd van elke wereld 38. Ach, je terne min maar nog boven. Kan men niet opstegen. Zie je, door deze correctie kan men niet boven opstegen, Dan alleen maar de malgoed in de boven, de hogere werelden kan men niet opstegen boven de malgoed, oftewel Asiya van die hogere werelden. Behalve dus niet, dus niet als in de wereld Asiya, maar de hogere werelden vanaf Ytirah, Bria. Enzo, dat men, kan men niet opstegen naar boven de malgoed van elke wereld, oftewel boven de assia van elke wereld.